Het is vier over half elf. U luistert naar de AVRO Hilversum 1. Biels en Co, een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal... geregisseerd door Fischer Junior. <middels> Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Deals and Co. Goedemorgen. En op welke wijze kan ik u ter willen wezen? Met wie heb ik het superieure genoegen? De burger hoe? Ah, de burger van Zwaag. Uh, oh, burgemeester Zwaag. Dag burgemeester. U bent zeker een tikje verkouden hè, dat u zo onduidelijk spreekt. Ja, verstopte de deus zeker hè. Nee, nee, nee, nee. oho, is dit uw normale stemgeluid? Nou, dan moet u maar zo denken, u bent er toch nog wurrige geworden, niet? <lacht> wel ja, we kunnen niet allemaal bij de hoorspelkern te slotten. Maar vertelt u eens, uh, welke dienstbaarheid mag ik u betonen? Meneer Biels? Nee, die is er nog niet, maar ik verwacht hem wel. Zal ik u straks dan even... Ach, u belt zelf nog even. Ja, ja. Dag, zwaar. Zo, wat was ik aan het doen? Oh ja, even die troep aan elkaar nieten. Heerlijk zeg, heerlijk. Morgen te hellen. Heerlijk zeg. Ik heb er zin in hoor. Om er zo plons in te duiken. Jij ook? Nou, uh, waarin? Waarin? In het leven. Nou, dat is nou niet de carrière die ik me gedroomd heb. Aha, ja, goed zo, meisje. Pril en zedig zo mag ik het zien, heerlijke dagen anders, hè deze feestelijke jubileumweek, 90 jaar verenigde aannembedrijven August Biels en Co. Dat klinkt toch wel even, hè? En dan nog mijn persoonlijk jubileum, 30 jaar in het aannemersvak, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar wat ik wilde zeggen, dat zo'n jubileum, zo'n mijlpaal, dat is toch een moment in het leven van een man, waarop hij zich afvraagt: wie ben ik? En waar sta ik? Ja? Gaat het nog bergopwaarts met mij? Of ben ik het hoogtepunt des levens reeds gepasseerd? Ben ik reeds dalende? Of ben ik nog in volle klim? Nou? Nou, aan dat kortademige te oordelen zou ik zeggen: je klimt nog. Ja, ja, ja, ja, ja. maar nooit verder te hellen, hè? kijk maar eens aan, hè? Als man die ik ben, met vreemde ogen. Ja, die zie je niet vaak, zulke ogen. Nee, jij, mij aankijken met vreemde ogen. Niet zoals je me kent, maar aankijken alsof je me voor het eerst ziet. Ja, dat kan toch niet? Natuurlijk wel. Doe je even je ogen dicht maar, probeer je even helemaal te vergeten. Ja, ja, ja, wacht even. Zo. Juist. Uh, nu vergeet je even helemaal wie ik ben. Ja. En als je nu de ogen opent, dan zie je een wild, vreemd man. Ja? Nou, dan... Uh... Wat is er? Oh, zeg, ik zag opeens zo'n wilde, zo'n rare, vreemde, wilde man. Nee, nee, jij zag geen vreemde, wilde man. Je zag een wild, vreemd man. Nu je ogen open. Hè? Goh, gelukkig. Hij is weg. Ja, wat een onzin nou, zeg. Als je elkaar elke dag ziet... dan zie je elkaar niet zoals je bent. Niet waar, dat is heel logisch. Ik bekijk jou niet... meer met dezelfde ogen waarmee ik je bekeek... als toen ik je voor het eerst zag. Niet waar? Nee, maar dat was toch ook wel een bijzonder... kabreuze blik, hoor. Onzin, kletspraat. Maar als ik wil, hè. Zo, ogen toe. En ik band de herinnering hm? aan je beeldnis even uit mijn geest. Nee, ja, is nee. En ik open dan op aangeloze wijze weer de ogen... Niet waar, hè? dat... ...alle donders, zeg. Zie je wel, het is weer zover. Griep vergulemen, zeg. helle meisje. Wat, wat ben jij toch? Wat, wat heb jij? Wat, wat is onze taal toch verdraaid arm, eigenlijk? Ach, je bent een lievertje. Ik zou, nee, maar dan moet je jezelf eens zien, zeg. En wat heb je daaraan, zeg, voor iets kostelijks? Jammer dat ik mijn bril... Waar is mijn bril, zeg? Zonder bril is het te Zonder bril is het te klein. Mijn bril, hier, zo, laat eens kijken, zeg. Met bril, ga staan. Zo? Ja. Nou, ja. Zie je het nou? Ja, nou, zien. het is meer vermoeden. <laughs> ja, wat is het, zeg? Mijn nieuwe overgooier. Haha, <laughs> <Her> nieuwe overgooier. <laughs> het woord overgooien, waarom niet onderwerper? <laughs> ja, <laughs> heerlijk, zeg, sta je geweldig. Zeg, heb je hem al gewassen? Nee, hoezo? Nou, wees maar die bang dat hij krimpt, maar dat kan hij niet meer. een <laughs> Ja, kom hier. Ter helle, kom hier. Laat mij eens even op Latijnse wijze omhelzen. Zeg, kom hier. Onschuldig geen onzin vooruit. Van jene tweeën. Kijk, kijk, kijk uit. De nietjesstang. Wat nou nietjesstang? Hier en daar en hier. Zo, ho. Oh, oh ho even. Ja, wat is er? Ho oh even. Ja, wat doe je nou? Ho oh even. Laat los. Oh, heb ik je vast? Ja, niet dan. Nou, volgens mij niet, nee. Ja, maar, maar de ho oud sta stil. Ja, zou je dan wel even dat zware hoofd van mijn schouwen willen halen? Ja, ja, ja, als, als, als je me loslaat, zegt de Helle. Ik, ik zei onschuldig. Ja? Latijns, de accolade. Ja, maar ik laat je los. oh ja, maar ik kan niet. Hé, hey, ik, ik word bij de keel. O, oh, goed kijk nou eens. Wat, wat? De nietjesstang. De nietjesstang, de nietjesstang wat? Ik heb je per ongeluk met je das me mijn overgooien geniet. Ah oh, nee, zeg dat is aardig hoor. Mijn nieuwe das gekregen van Doomy. Tante Lien, mevrouw dan, hè. Mijn feestdas. Das van schatting 44, ballen 50. Nou zeg doe iets. Ja. Ja maar voorzichtig. Ja. Ja blijf staan. Oud. Ja. Ja, nou daar nou, nou, nou staan we dan. Ja. Ja zeg kijk. Kan je die pruik haar niet uit mijn gezicht halen? Ja, zeg! Niet in mijn oor blazen! Ja, haal dan die pruik haar weg! Je ja, kriebelt ze! Nee, Hou, oh, oh, alsjeblieft toch! Morgen, chef! Mogen je Morgen, juffrouw, te Morgen, Pol! Morgen, chef! Uh, Valt jou niets op, Pol? Uh, nee, chef! Ja, chef! Ja, chef! En wat dan wel, Pol? Er hangt hier een prettige sfeer, chef! Is dat dan iets opvallends, Pol? Nee, chef. Zal ik jou eens vertellen wat jou opvalt, Pol? Graag, chef. Ik sta met mijn hoofd op de schouder van ter helle, Pol. Ja, waarachtig. In het vermoeden waarom? Ja, zeker, chef. Maar dat hou ik liever voor me, chef. Ja, de, omdat wij aan elkaar geniet zitten, Pol. Ja, chef. Ja, chef. Wat zei ik nou, Pol? Uh, dat u van elkander zit te genieten, chef. <lacht> Zoals ik al vermoeden, chef. Nee, Pol. Nee, chef. Wij zitten aan elkaar vastgeniet, Pol, Met een nietje stang, Paul. Met, eh... Uh, ja. <laughs> het is niet waar, chef. <hide> het is... <hide> het is de volle waarheid, polleman. En wat bedenk jij nu dus? Nou, iets van uh, twee harten geloemd aan één geniet, chef. <hide> jij bedenkt dat jij als de bliksem daar iets aan gaat doen, Pol. Ja, chef. Graag, chef. Wat, chef? Bye. Oh, o, dat is jammer. Dat is jammer. Deze aanblik had ik hem gaarne willen besparen. Dat is niet goed voor het kind. Goeie, neef Eef. Probeer gewoon te doen, mensen. Gewoon doen. Hè. Dat hij het niet merkt. Zeg al die pruik even uit mijn mond. De pruik haar. Goeie, neef Eef. Er is niks aan de hand, kerel. Het is een uiterst toevallige samenloop van omstandigheden. Waardoor mijn juffrouw Terhelle en ik met das en overgooien. An zijn vastgeniet, mijn <tog Nigeria> jongen. Tot de dood ons Tot volle man ons Doe je werk, man. <gri Patrol Music> oh, laat maar even, laat maar even. Bielus? Oh hier, Bielus. De burger van wie? Ah! Dat is de burgemeester weer. De burgemeester? Ah ja, dag burgemeester. Nee, die kan niet aan de toestel komen, die zit net als de secretaresse vast. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. De burgemeester zegt net nu: Ik ben er niet. Oh, sorry, hij is er niet, zegt hij. Nee, zeg jij. zeg ik. Vraag of ik hem terug kan bellen. Of hij u terug kan bellen, vraagt hij. Dat vraag jij. Vraag ik. Oh, u belt liever zelf even. Nee, hij komt altijd klokslag 11 binnen. Ja, dan kun je er niet je stang op gelijk zetten. Ja, doe dat, hè. Goeie. Goeie. Tegen de burgemeester, grote en De burgemeester Paul. Onmiddellijk, maak me los. Graag, chef. Eén, uh, twee... <tie> Sorry, chef. <tie> ja, jongen. Wurg me maar. Onthopen. Afgebrande kop valt wel nou af. Wat zou het? Het is gebeurd, chef. Ja, ja, het was bijna met me gebeurd, zeg dat. Waar is mijn das? Oh, kijk nou eens. Die zit nog gedeeltelijk op mijn kraag. Nou, dat is een leuk jabootje. Ik laat het zitten. M'n das. M'n me feestdas. Doe m'n feestdas. Wat jij er ook altijd van weet te maken, pol. Gisteren ook weer. Uh, dat was niet mijn schuld, chef. Natuurlijk niet. Wat was dat dan? Wat was dat dan? Uh, daar kun jij weer van genieten, hoor, nee, weef. Dat was de voorjaarscross van die malle atletiekclub van Pol hier. Het was uw eigen idee, chef. En Een goed idee, Pol. In ieder geval niet een idee. Dat me, dat maar 2500 ballen had moeten kosten <laughs> plus een pak. Kostte die beker 2500 gulden, chef? Die beker kostte me twee tientjes, Pol. Die reken ik geen eens mee. Oh ja, had u voor de winnaar een vaasje beschikbaar gesteld? Een vaasje, hoor je, Pol? Vaasje. De trotse bielstraffé. Ja, uh, uh, vergist ik me nou, chef, of was hij toen u hem uitreikte een beetje beschadigd? Ja, dat moet jij nodig vragen, Paul. Als ik door jou toedoen daar bij die prijsuitreiking uitreiking voor gek sta. Als ik daar die zwaar gedrogeerde winnaar... een soortement van gedukte thermosfles in zijn handen duw. En als die gek met de waanzin in zijn ogen het schuim op zijn lippen met dat gekreukende die dan nog een keer trots in de hoogte gaat ze aan te zwaaien. Dat is mijn reclame. Wiels rijdt een keer een trofee uit. Ja, maar wat kost het er eigenlijk 2500 gulden? De sportjournalisten. Chef, u wilt toch niet zeggen dat u ze hebt... Uh... De omgekocht... Kom, kom, kom, nou even, Pol. <lacht> Waar zie je die kerels vooraan? Over intrigiteit gesproken. <lacht> Ben je dan mooi aan het verkeerde adres, jongen? Ja, dat dacht ik ook, ja. ja dat zei ik ook meteen, hè. Ik heb rechtuit gezegd, nee, nou, heren... Nou, dat viel er in groeten, heren, heren. Heren, ik ben zo vrij uit te gaan van de veronderstelling... dat u volkomen onontkoopbaar bent. Nou, toen was eigenlijk al direct het ijs gebroken, hè. Ik zeg, heren, gunt u mij dan wel de eer en het genoegen... ...u voor vanmiddag een sportieve hartversterking te mogen aanbieden. Gint ziet u mijn wagen waarin, onder de achterklep... ...niet niet onder de voorklep, maar onder de achterklep, juist... ...voor 2500 ballen voortreffelijke cognac zult aantreffen. Bedien u, nou... En dan zie je toch meteen het verschil tussen gewone journalisten en sportverslaggevers, hoor. Jongen, jonge, jongens. Wat konden die kerels sprinten, zeg. Ha, ha. Nou, het staat wel op alle sportpagina's, chef, Met foto's. Ja, ja. En of, Paul. Soms zelfs twee. De prijsuitreiking en de start. Dik op. Oh ja? Zou u niet de startschot geven? Ja, zeker. Mijn eerste glansnummer. 300 van die m'n veldlopers wegschieten. Daar stond ik. In mijn ene hand die ongedeukte bielstrofee... Altijd goed voor een plaatje, denk ik nog. En in mijn andere, dat schietijzer, hè? 32 meter voor dat stelletje dansende en springende zenuwmotor. Ja, u had naast ons moeten gaan staan, chef. Ja, het? kijk eens, dat is nou dan toevallig niet de plek die een Beals ambieert, Pol. De plek van een Beals is niet naast de troep, maar daarvoor. Juist. Het is wel een rare sensatie, hoor. Eerst vlak bij je horen die rotknal. En dan zie je opeens. een regiment wraakgierige onderbroekenlopers op je afkomen. Stijf onder de dood. Ja, ik, ik, ik riep nog opzij, chef. Ja, ja, ja, maar dat moet je nooit tegen de Biels roepen, jongen. Opzij. Dat pikt hij van niemand, de Biels. En wie dreunt me als eerste de modder in? Ja, ik, uh, ik probeerde u te dekken, chef. Biel? Biels dekken. Vol, dat is het laatste waar een Biels om vraagt. Om door jou gedekt te worden. En let even op je woorden, waar het kind is erbij. Nou, dat publiek heeft wel genoten hoor. Eerst zien ze een oude man onder de voet lopen. Dan passeren er 300 godslasterende zenupezen. Daarna wordt het even stil. En blijft er op het slagveld alleen een zwijgend modderheuveltje achter. Daar komt tenslotte toch beweging in. En als er wat is bijgekomen van de 600 schoppen met de 300 paar spijkerschoentjes. dan blijkt het de zwaar beprutte starter die blind en doof om zich heen in de modder zit te graaien. De trotse Bielstrofee. Ik heb hem moeten uitgraven. Lees het in geur en een geur op onze sportpagina. Nou, kom aan, wat? kom aan. Allerwachter, allerwachter, zeg! De burgemeester, blijf af, blijf af. Geef hier. Oude een biertje, hè? Ja, <lacht> ja, burgemeester. Ja, ik hoorde dat u... Ja, burgemeester. Oh, u spreekt vanuit de nieuwe raadzaal. Wat? Hé, nee, zeg, dat is vreemd. Wat is het? Even een vreemd geluid en toen afgebroken. Nou oh, ja, hij belt me eenmaal weer, ja. <lacht> <lacht> Vanuit de nieuwe raadzaal, zeg, die we zelf gebouwd hebben, Paul. Ja, shit. Mijn eigen, mijn eigen nieuwe raadzaal. Ja. En juist daar zal hij. Oh, oh. oh. Laat ik niet de mond voorbij praten, wat jij te wel, hè? Wat ik. Jij weet het. Wat? <coughs> Dat zeggen we niet. <lacht> Dat houden we nog even onder ons. Ja, ik weet niet waar je het over hebt. Bravo, uitstekend houzel. Wij weten van iets. Wij kijken maar kant er aan. Met een snelle knipoog. Rats. <grijgene> maar wij weten van iets. Nee. Paul? Hè? Eh? En ja, Paul, zegt, zegt hij he, te helen. Weet Paul het? Wat? E, heb je Paul niet in vertrouwen genomen? Waarover? <coughs> ja, waarover? Ja, nee, goed zo hoor. Wij weten van niets, Knippel. Rats. Ho! Wij weten van niets, hè, eh, Pol? Uh, sorry, chef, maar ik weet echt niet waar u het over hebt. Ah, dat klopt, Pol. Jij niet. Ter Helle, en ik wel, maar. Uh, laat eens denken. Eigenlijk. Vind ik. Ja, eigenlijk vind ik. Eigenlijk mag Pol het ook weten. Vind je niet? Ter Helle, Pol. Naast de medewerker, vertrouwenspositie. Niet, Pol? Vind je niet? Uh, nee, chef. Uh, ja, chef. Uh. Nee, nee. B, Ga jij eens heen. Wat, hè? Wat, hè? Om zegt, ga eens heen, vent. Voor jou, voor de familie, moet er nog even een verrassing blijven, ja? Wat? je uh, uh, Schreeuw je weg, naap? Hoi. Hoi, mooi. En let eens op ter hellen, Pol. Pol, let eens op ter hellen, Pol. Sa-saks. Sa-saks, pa pa saks ja. <lacht> Ja, ik heb het al lang horen mompelen op de bond, op de soos. Gedaan alsof ik niets hoorde, maar. Uh, ik heb het wel begrepen hoor. En het was Rinderman, hè? Mijn compagnon, jouw verloofde. George? Wat? Ja, die heeft me voorgedragen. Dertig jaar in het bouwbedrijf. Allemachtig, chef, een onderscheiding. St uh, uh, Stilpol, het kind. Nee, Veef. Jawel, een lintje. Ja, ik weet natuurlijk, het is onzin. Hè. Het is ijdel genoeg. Mij persoonlijk zegt het ook niet, zo, voor mij telt de mens. De mens alleen. Maar toch, ik zal het zal dragen. Niet voor de eigen glorie, maar als bescheiden eer betonen. Aan hun. En jou. En jou. En ons. En wij. Dan drommel nog aan toe. Wij deden het samen. Kijk me even niet aan. Hmm. het dank. Ik heb Charles nergens over gehoord dan. Oh, oh dan heeft hij het voor jou ook nog stilgehouden. <laughs> Charles Linderman, mijn beste compagnon, mijn beste vriend. Nou, dat is dan voor het eerst, hè Ja, het hoeft toch niet gezegd. Het gaat om het weten. Meneer Beels, chef, mag ik dan misschien de eerste zijn om u van harte. Nog niet, mo. Straks. Als het officieel is, graag. Maar even goed bedankt. Ik gun het u zo van harte, chef. Ja. Gisteren nog, hè, toen u daar als Lord Vanhoop bij die de... prijsuitreiking stond. Ik denk, waarom heeft die klungel nou niet eens één keer een klein beetje... Dat doen we nou wel een genoeg gevol, hè, klungel. We hadden het over iets prettigs. Kom even mee, jullie, naar de conversatiezaal. Hier, hier. Het portret van pa. En groopa. Grootpa's markante de kop, de oude August Biels, de stichter van het bedrijf. En hier pa, de grote Pieter bij Biels. Ach ja, als je daar je oude collega's nog over hoort, hè, hoe die man geliefd was. Toen dit portret geschilderd werd, hè, ik weet nog goed, dat, toen was hij nou, last kijken, toen was hij een jaar of... 80. Nee, vijftig. Oh, dus hij uh, heeft wel geleefd. Geleefd? En geliefd. Hier, mijn portefeuille. Ik heb er nog een kiek van. Hier. De grote Pieter Biels. Ja, het is wat verbleek. Uh, wat is uh, dat daar, uh, chef? Uh, dat is zomaar, Paul. Zo geliefd was die man. Ja. Daar wordt hij zomaar door op een oude vriend en collega op een ere karas door de straat gereden. Nou? Ontroerend, chef. Niet waar? Ja, er is wel heel wat veranderd. Zeg, wat zei jij nou net? Hebben, Panno? Wat zei jij nou net? Nee, Eef, waar was jij? Nou, ik stond even achter de deur te luisteren. Jij stond even achter de deur te luisteren? Ja, maar wat zei jij nou net? Ik, ik, ik, ik keek even op. Naar het geslacht. De, de, de, de Biels. Neef, even, naar de oude August. En naar pa, de grote, de grote Pieter Biels. Je gro jouw grootpa. Geen kerels die achter deuren luisterden even Nee, omdat ze daar geen tijd voor hadden natuurlijk. Wanneer? Heisen maar, jongens. Vooral die oude opa, volgens mijn vader dan. Hoor. Zo, zo. volgens je vader dan, fijne broer Piet. Nou, laat ik je dan wel vertellen, snapteus, dat de grote Pieter Wiels niet hees. Die man hees nooit. Een wijnkenner. Voilà, swa. Een connoisseur. Een wijnproever, maar heisen gaat. Nou, volgens mijn vader werd hij vrijwel iedere dag... door zijn vrienden op de handkar naar huis gereden. Oh Als een meeuw. Zo, zo. Ja, daar moet zelfs nog een fotootje van wezen. Ja, zo, zo, wel, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, laat ik je dan ook nog eens even vertellen. En hier, je ziet het. Dat deze trotse grote bielsen... ...beiden een koninklijke onderscheiding droegen. Hier, in hun knoopschap. Oh ja, maar dat is van de carnavalsvereniging, zegt mijn vader. Ja, ja. Dat was zoiets van dat ze de opperzuipschuit waren. Ja. Dat waren koninklijke onderscheidingen, even. even. Dat is in het geslacht Biels een traditie. Nou, als je daar meer over wil weten... ...dan moet je maar eens vragen aan je vader... aan de fijne broer Piet. Vragen over je bed overgrootvader. Ja, dat weet ik al. Ja, dat weet je. Nou, dan weet je dat die... ...ook een August Biels, nog in de napoleontische tijd onder prins Willem II heeft gevochten... ...en dat hij als dank voor moed, beleid en trouw voor de rest van zijn leven directeur is geweest... ...van de een of andere zeer belangrijke rijksinstelling. Nou ja, volgens mijn vader heeft hij meer gevochten met prins Willem II, hoor. En, uh, en toen heeft hij voor de rest van zijn leven meer in die rijksinstelling opgesloten gezeten, ja. Volgens mijn vader dan. Dat is vuige laster, neem Dat is een trotse Bielse traditie om koninklijke onderscheidingen te te krijgen... Ja, en dat gaat dan toevallig vandaag met oog-oog gebeuren. Ah, en daar belt de burgemeester. Om oog-oog mede te delen dat het haar meisje heeft behaagd enzovoort enzovoort. Ja, zo. Wie is hier? Oh, ja, meneer Rinderman. Mijn compagnon. Ja. Ah, de burgemeester heeft u gebeld, meneer Rinderman. Ja, dat klopt, hij heeft vanmorgen ook al enkele ...maar een getracht om mij te bereiken. Maar laat mij, nu het dan officieel is geworden... ...meneer Renneman, laat mij u dan... ...eerst van harte en oprecht... ...mogen danken voor al... uw vriendelijke bemoeienissen. Ja, en dan nu... ...dan probeer ik mij nu... ...in bedwang te houden, meneer man, ...om uit uw mond de heugelijke tijding... ...van het stadhuis te... Uh, bueno, ...geen heugelijke tijding. Wat zegt u? De raadzaal... Ja, dat klopt. De burgemeester zei mij vanmorgen ook reeds dat hij belde vanuit de raadzaal. Vanuit onze eigen trotsbouwproject. Dus en pa, uh, toen was er al reeds enig pleisterwerk naar beneden gekomen. <lacht> op het moment dat hij mij belde, stortte het ganse plafond op zijn hersens. <lacht> dus die niet waar, verschrikkelijk, ja. Meneer Ritterman ja, nee, maar de begrijp is ligt er zo Ze ligt erop. Meneer ik ga helemaal niet... MUZIEK en Co. geschreven door Jan Moraal, geregisseerd door Jo Visser Junior... met Co van Dijk als Biels, Fiet Koster als Elien Terhelle... Frans Koster als Koen Polleman en Mathé Verdaasdonk als neef Eef.